Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Het regeringsleger van Irak heeft de aanval op ISIS-rebellen in Tikrit ingezet. Volgens de militairen trekken tanks en andere gepantserde voertuigen op naar de stad die 140 kilometer ten noordwesten van Bagdad ligt. Tikrit werd twee weken geleden door ISIS ingenomen en is de geboortestad van de vroegere dictator Saddam Hussein. De inspectie voor de gezondheidszorg is een spoedonderzoek gestart... naar de dood van een hoogbejaarde man in een verzorgingshuis in Rotterdam. De man van 86 werd maandag onder een veel te hete douche gezet. Volgens zijn familie was de thermostaatkraan kapot. Een stagiaire zou de kraan hebben opengedraaid en daarna zijn weggelopen. Het slachtoffer overleed een paar dagen later. In Sarajevo wordt herdacht dat op 28 juni 1914, rond 11 uur, de Oostenrijkse kroonprins Frans Ferdinand werd vermoord door een Servische terrorist. De moord leidde tot een serie reacties die uitliepen op de Eerste Wereldoorlog. Er is zonder meer een concert met de Wiener Philharmoniker. Duizenden mensen zijn speciaal voor de 100ste verjaardag van de moord naar de stad gekomen. In de Haag is vandaag de tiende Nationale Veteranendag. Bij de openingsceremonie in de Ridderzaal zei premier Rutte dat helden moeten worden gekoesterd. en noemde deze dag een traditie om trots op te zijn. Vanmiddag zal koning Willem-Alexander het defilé afnemen. Daaraan doen meer dan 5000 militairen en veteranen mee en 17 muziekkorpsen. De baas van de wereldvoetbalbond, Sepp Blatter, heeft zich nu ook uitgelaten over het bijtincident van Luis Suarez. Blatter zegt dat hij strijdt voor fair play en dat daar bij dit incident zeker geen sprake van was. Over de straf liet Blatter zich niet uit. De arbitragecommissie schorste Suarez voor negen interlands en legde hem een speelverbod op van vier maanden. Het weer, bewolking, maar ook af en toe zon. Vanmiddag neemt de bijgheid toe en kan lokaal onweer voorkomen. Het is 18 tot 21 graden. Morgen verandert er weinig, met vooral in het binnenland buien. Dit was het NOS. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A13 en A Rotterdam. Tussen Delft-Zuid en Knopen Kleinpolderplein 3 kilometer. A16 Breda Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht 3 kilometer door werkzaamheden. En op de A20 Gouden richting Hoek van Holland. Tussen de Knoopend Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 5 kilometer. Heeft te maken met de weekendafsluiting van de A20. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in Z.F.M. Z.F.M. De, de muziekboel. sint Elmo's Fire. Ja, ik, ik zie dat Benno net die gaat inbellen. Ja, op het moment dat ik dus de schuif overgooi Dat betekent dus dat ik hem zo dadelijk wel eventjes heel fijn te woord ga staan. Dat gebeurt me nou al twee keer in deze uitzending. Maakt niet uit. Ik ga hem zo eventjes proberen natuurlijk hier in de tweede, tweede uur... uiteraard ook aan het voort te laten met... Onderdelen van de hulpverleningsdag. die tot 4 uur gaat duren. Maar daar zal natuurlijk ongetwijfeld ook. Ja, de bijdragers worden geleverd. in het navolgende programma van deze Muziek. Boulevard Extra op zaterdag. Want dat is natuurlijk inherent. dat daar natuurlijk ook de heer Veuge nog terug gaat komen. Ik heb altijd een beetje het gevoel dat het toch wel een beetje mijn avond begint te worden. Eerlijk gezegd zal dat morgenavond niet anders zijn. daar in dat Fortaleza. En of dat ook voor het Nederland zelf al gaat gelden, dat moeten we dan nog maar afwachten. In ieder geval is er ook nog eens een keer ooit een liedje over geschreven. En deze is bedacht door Chaka Khan. Heet ook This is my night. ...van Chagak uh, Ook uh, voor onze mannen in uh, het noorden van Brazilië... ...die morgen om 1 uur plaatselijke tijd af uh, gaan uh, trappen in uh, Fortaleza. Het lijkt wel een woestijn daar. Maar ik ben ervan overtuigd dat daar elf uh, getrainde pitbullen uh, in de wei uh, staan. Een de Dorde wei uh, wel te verstaan. Het zijn uh, volgens mij Uruguayaanse vechthonden hoor. Ik heb er zelf ook één. Ik heb hem uh, vanmiddag nog even uitgelaten. Weet je hoe die heet? Louise, eet -ie. Ja, ja. Ik ga eens even kijken of ik Benno Veugel nog eens eventjes tref aan de andere kant van de lijn. Want uh, ja, er gaat natuurlijk nog het een en ander uh, plaatsvinden op de Hulpverledingsdag. En Benno, als het goed is, heb jij bij, uh, bij je staan iemand uh, die wat kan vertellen over deze Hulpverledingsdag? Jazeker Jaap, dat, dat gaat helemaal goed komen. Want er valt hier ongelooflijk uh, veel te beleven. Ja, ik moest even naar het woord zoeken. Ik heb bij me staan Martine Joustra van. Jij bent voorzitter van voor het Rode Kruis Zandvoort? Nee, nee. nee ik oh, ben kaderinstructeur. Kaderinstructeur, dat is iets anders. Wie is tegenwoordig de voorzitter? Hille Wiedijk, die is okay. onze voorzitter. Goed zo. Uh, Martine, nou, wat, wat, uh, wat kan je allemaal bij het Rode Kruis uh, doen? Nou, vandaag zijn we hier vooral om wat voorlichting te geven over EHBO en reanimatie. Uh, kinderen kunnen komen reanimeren bij ons. we zijn aan het oefenen met ze hoe het gaat. We kunnen cadeautjes verdienen. Ja, we delen ballonnen uit en geven voorlichting. Oké. Okay. En waar bestaat die voorlichting uit? Wat, heb je speciale pijnpunten, om het maar zo te noemen? <laughs> nou, hoe belangrijk het is dat iedereen een EWO haalt. En een van, dat is een van de speerpunten van het Rode Kruis. Dus we houden ook een vaaltje over zelfredzaamheid. En we doen wat voorlichting over hardveilig wonen. Die zijn hier in de regio bezig met een AED-project op te stellen. Dus dat de burgers gaan gealarmeerd worden via een sms'je of een telefoontje. Dus daar geven we ook voorlichting over. Oké, okay, ja, hartveilig wonen sinds december 2013 uh, actueel in onze eigen regio. In hoeverre wordt dat geïmplementeerd in Zandvoort? Ja, ik ben niet zelf van hartveilig wonen, maar we, zij konden vandaag niet. Dus we hebben dat stukje even op ons genomen. Maar wij, wij ondersteunen dat iedereen moet leren reanimeren. Want uh, ja, binnen zes minuten moet er gehandeld worden. En daar red je de mensenlevens mee. Precies. Uh, kinderen, uh, stimuleren jullie eigenlijk ook om even te reanimeren? Doen ze het graag? Willen ze het, vinden ze het leuk om te de... doen? Um, ja, het is natuurlijk een beetje eng, maar we proberen even de engheid eraf te halen. Want het is hier gewoon leuk. op een pop en je kan een ballon verdienen of een pen of pepermuntjes. Dus we laten zien dat eigenlijk iedereen het kan. Uh, Rode Kruis heeft flink uitgepakt. He. We kijken even achter. Met, jullie hebben zelfs een aanhangwagen meegenomen. Wat, wat zit erin? Ja, dat is onze mobiele post. En die zetten we in bij uh, uh, evenementen waarbij we het handig vinden om post te hebben. Hij wordt bijvoorbeeld in het gebruikt. Maar ook op het circuit als er uh, meerdere posten nodig zijn. Of in het dorp bij markten. En dat is eigenlijk een mobiele behandelpost. Dus er kunnen mensen daar binnen liggen, maar ook gewoon behandeld worden. En we hebben onze eigen bus meegenomen, onze PAM. Uh, onze, uh, uh, bike team, Daar, die gebruiken we ook veel op markten, maar ook rond het circuit. Uh, onze mule staat er, dat is ons golfkarretje, een duinterreinwagen. Oh ja. Ideaal ding. Ja, want? Uh, <laughs> nou, het is ten eerste heel erg leuk om te rijden, maar het is, uh, je komt ook vrij makkelijk overal, want je kan ook uh, off-road zogezegd, dus je hoeft niet altijd op, niks op de weg te blijven. En dan onze uh, snelle ja, fast responder, die dus hebben we ook bij ons onze auto. Ja, uh, uh, hulpverleners op fietsen, dat is wel uh, he heel erg hip hè, de laatste jaren. Ja, dat is erg hip, ja. ja. Eerst werd er gezegd van dat kan niet, want je moet al veel uh, spullen en rotzooi bij uh, hebben. Dus we hebben vier fietstassen zitten er aan de fiets. En uh, daar kan eigenlijk alles in mee wat je gewoon als eerste aanval nodig hebt. Uh, terwijl je wacht op de rest van, uh, van de mankrachten. Maar je komt overal op die fiets. En Nederland is natuurlijk een fietsland. Dus als je op, op de markt, op het circuit, op de boulevard, nou, met fiets ben je gewoon... Heel erg vlot. En ik zie dat we niet de enige zijn, want de ambulancedienst heeft fietsen bij zich. En de politie heeft fietsen bij zich. Dus uh, ja, we zijn in goed gezelschap. Ja, precies. <laughs> Hoe druk heeft het Rode Kruis Zandvoort dat tegenwoordig nog? Uh, het circuit neem ik aan, maar nog andere evenementen? Ja, genoeg. Uh, we staan vandaag uh, met een ploeg op de hockeyclub. De, morgen staat er een ploeg die de jaarmarkt uh, begeleidt. Ja, en morgen is natuurlijk ook een circuit, uh, Italië. Dus dit weekend hebben we alweer vier inzetten. Nee, Alle verloven ingetrokken voor Rode Kruis Zandvoort. Ja, precies. We verdelen een beetje de krachten. Maar uh, nee, gewoon druk. Van, van klein, de hockeyclub staan twee man, morgen op het circuit staan er weer tien man. Dus ja, het is, het, het is van klein tot groot, alles. Want hoeveel leden heeft de Rode Kruis geantwoord? Ja, leden is een, is een ruim begrip, maar vrijwilligers zijn er 35 ongeveer. Waarbij we ook regelmatig uh, ondersteund worden door vrijwilligers van andere afdelingen. Dus mensen uit Haarlem en Haarlem Meer die komen assisteren. Waarop we dat ook weer de andere kant op doen. Dus dat is een soort wisselwerking. Goed, nou Martine, als is, uh, wil je nog een oproep doen voor de mensen van, van oh, kop gezellig naar de Luneen-straat? Ja, natuurlijk. En nee, niet alleen voor het Rode Kruis, alhoewel dat natuurlijk wel erg leuk is. Maar ook voor de brandweer en de GGD en politie en rechtsbrigade met een groot springkussen niet te vergeten. Ja. Het is hier echt leuk, het is prachtig weer. Dus kom lekker deze kant op, van 1 tot 4. Ja. En laatste vraag, waarom ben jij destijds bij het Rode Kruis gegaan? <laughs> dat is een goede vraag. Ik stond toen, uh, ik zat op de PABO. Ik, ik deed de opleiding voor uh, lerares. En toen moest je vrije studiepunten halen. En dacht ik, nou, laten we dan maar eens een EBO-cursus doen. En dat was zo leuk. Ik ben nooit meer weggegaan. Dus nu al bijna 25 jaar bij het Rode Kruis. Zo. Nou, uh, dat... <laughs> en dan kaderinstructeur. Nou, dat is helemaal geweldig. Druk zat dus. Ja, ja maar leuk. Dit is echt heel leuk. Goed, dankjewel Martine. Een hele gezellige middag. Dank je. Goed zo. Terug naar de studio, naar Jaap. En ja, vast wel een leuk muziekje klaar hebben staan. Dat heb ik ook zeker. Het is altijd leuk als mensen een gewetensvraag krijgen. Hè. Zo van, ja, hoe ben je bij dat Rode Kruis teruggekomen? En dat je je dan op een gegeven moment een antwoord geeft. Dat is ja. heel leuk. En ook uh, dit een heel opricht en eerlijk antwoord uh, moet ik er wel bij zeggen. Dat maak ik toch wel uit uh, de toon en uit de stem van Martine Jaamstro op eerlijk gezegd. En, ja, als er iemand een hart voor zijn antwoord heeft, dan is uh, zij dat uh, eerlijk gezegd ook wel. En uh, ja, een nummer wat wij uh, in de jaren tachtig uh, ooit hadden... Uh, was een nummer wat min of meer het gevoel beschreef van de periode van grote werkloosheid. Vooral de jeugdwerkloosheid. En als je nu tegenwoordig de krant openslaat, dan uh, is dat eigenlijk niet veel anders. Dus heeft ineens dit nummer van Doe maar een uh, behoorlijke actualiteitswaarde gekregen. En aangezien uh, ja, wij ook uh, wat met deze groep hebben, draaien we maar weer eens uh, eventjes. En het nummer dat heet Doe maar Net alsof. We gaan eens even kijken zo uh, bij Benno Veugel of die uh, nog iemand uh, heeft uh, zo dadelijk. Uh, dat uh, gaan we zo even regelen, want uh, hij hangt aan de telefoon. En dat is nou, dat, dat, het is echt heel erg uh, bizar dat ik op het moment dat, dat, ik, uh, dat ik iets wil gaan doen, is het, uh, het uh, feest. Dus, uh, het lijkt wel of ze er vandaag om doen. Precies op het moment dat je de aankondiging wil gaan doen van, uh, van wat nummers of een doorstartje wil maken, dan uh, wordt er gebeld. Ja, Vaak zo. Maar uh, we gaan eerst nog even een stukje muziek uh, draaien. En dan uh, gaan wij uh, kijken of we nog uh, straks om half twee... dat zal het uh, ongetwijfeld al op uit gaan draaien... of we weer iemand uh, wat kunnen vertellen over deze bijzondere dag... die tot vier uur daar aan uh, de hoek van de kamerling en de Linneusstraat uh, gaat uh, plaatsvinden. Maar we hebben natuurlijk ook uh, nog uh, muziek. En dit is een uh, dame die uh, mee gaat uh, doen... en mee gaat dingen voor de beste singer-songwriter van Nederland... Twee keer de gasten geweest hier bij Zivum Zandvoort in het programma Alternative Hum. Ik heb het over Mirjam West en Deelkamp. That I should be heard loud and clear We all need a big reduction in a mound of tears And all the people that you made in your image See them fighting in the streets Cause they can't make opinions meet from now on. En uh, dit is uh, terug te vinden daarop. Het is niet de single, want dat is een andere. Dat is Land of Freedom. Maar het is natuurlijk wel heel erg mooi om even naar uh, te luisteren. Mirjam West. Schijnbaar hebben we er toch een neus voor dat uh, ja, wat Singersongwriters doorbreken bij uh, de beste Singersongwriter van Nederland. De andere was Kira Dekker. We gaan eens eventjes uh, kijken en, uh, nou, wat zeg ik, uh, luisteren naar wat er zich uh, afspeelt voor de brandweerkazerne. Vlak bij het spoor, en daar zit uh, Benno, of staat Benno, uh, sta je of zit je eigenlijk? Ik weet het eigenlijk niet. Uh, nou, jap. Je moet als uh, verslaggever eigenlijk altijd staan. Want ik heb een enorme wandelzender uh, van de voorzitter om mijn nek gekregen. Van de en, voorzitter. Je lastig mee gaan zitten. Ja. En bij de brandweerkazennen staan we natuurlijk altijd. Want er valt ongelooflijk veel te zien. Ik zie daar de ladderwagen helemaal uitgeschoven. De ambulance spulletjes zijn op straat. Dus dat is allemaal te bekijken. En we hebben al uh, behoorlijk wat publiek. Ik ga even praten met uh, Ernst van de uh, rechtsbrigade. Uh, want Ernst, ja, we staan hier bij een, uh, een jet in de reddingsbrigade kleuren uh, Gaan jullie daar binnenkort mee varen? Um, die kans bestaat. Um, we zijn... Beetje vaag, beetje vaag. Nou ja, de vaag moet je altijd zijn. Nee, wat je natuurlijk ziet, er zijn ook op, op reddingsgebied... en zeker op waterreddingsgebied natuurlijk allerlei ontwikkelingen. Um, en ook wij bij de Zondworte staan nooit stil. En op een aantal plekken langs de kust uh, zie je dat de Jetski's. Uh, ...gebruikt worden in, uh, ja, eigenlijk in de dagelijkse werkzaamheden... ...patrouilles, snelle renningen. Uh, nou hebben wij bij Deneensje de Gade al uh, nou, bijna 15 jaar geleden... ...hebben wij twee seizoenen met een Jetski gevaren. Uh, toen al naar volle tevredenheid. Maar toen de tijd, ja, de kosten uh, en zeker het onderhoud in die tijd... ...technologie was nog niet zo heel goed... Uh, ...bleek dat dat toch ja, niet rendabel was in, in die tijd. Nou ja, we zijn nu 15, bijna 20 jaar verder... Um, en we zien dus andere rangegraders uh, dat, uh, dat balletje we oppikken, daar succesvol mee werken. Uh, je ziet op veel plekken wat kleinere postbemanningen, snelle inzet. Uh, bijvoorbeeld het, het redden van een kiter, uh, ondersteunen uh, of het uit het water halen van een zwemmer. Dat kan allemaal heel goed vanaf Jetski. Dus wat we eigenlijk op dit moment aan het doen zijn, is uh, ook uh, vanuit Zandvoort uh, ja, toch wel aan het onderzoeken. Wat betekent dat? Hoe zit dat kosten-technisch? Uh, zou dat misschien in de toekomst een boot moeten gaan vervangen? Um, um, dus dat zijn we zowel aan het doen, ik zou bijna zeggen op papier. Uh, maar dat gaan we ook uh, in de praktijk uh, testen. En uh, ja, eigenlijk wordt op dit moment gekeken van nou ja, hoe ziet dat eruit en wat, wat moet het voorstel gaan worden voor de toekomst. Ik kan me voorstellen ergens, dat uh, um, reddingen met een jetski dat vereisen wel een speciale vaardigheden. Ja, nou ja, het begint natuurlijk al. Eigenlijk het allerbelangrijkste is dat uh, um, eigenlijk op een Jetski je bijna altijd alleen of hoog op met z'n tweeën op pad bent. Nou, dat vereist natuurlijk al een aantal andere reddingstechnieken. Want met uh, de reddingsboten zijn we altijd minimaal met twee en bij voorkeur met drie. En dat betekent eentje vaart, de twee anderen kunnen een drenkeling uit het water halen, een katemaring helpen. Ja, vanaf een jetski zul je dat vaak alleen moeten doen of hoog op met z'n tweeën. Dus andere reddingstechnieken. Uh, vaareigenschappen: het is natuurlijk een totaal ander type boot. Er zit geen motor achter, geen schroef onder. Um, heeft dus ook voordelen, kan ondieper varen, uh, maar heeft daardoor ook nadelen met golfslag dat het ook uh, ja, specifieke vaareigenschappen uh, um, heeft. En dat betekent dus, uh, als wij gaan besluiten om weer met jetsies te varen, bijvoorbeeld ook dat we een deel van onze schippers opnieuw zullen moeten opleiden. Dus dat zijn allerlei afwegingen die we op dit moment uh, door onze materiaalcommissaris en een aantal andere leden van het strand in kaart worden gebracht, zodat we ja, eigenlijk in dit seizoen proberen daar een besluit voor de toekomst over te, te nemen. Vijftien jaar geleden waren jullie dus eigenlijk je tijd ver vooruit. Um, maar zijn jullie nu dit seizoen ook daadwerkelijk al aan het trainen? Er wordt nog... Um, is altijd het goede moment dat de politie je uh, laat horen dat ze er ook zijn. Um, nee, we, we zijn nog niet echt daadwerkelijk aan het trainen. We hebben wel een aantal mensen die wat training hebben gedaan. We hebben ook... Doordat een aantal van onze leden ook voor eens gaan in Nederland af en toe zaken. We hebben bijvoorbeeld twee eigen instructeurs uh, die die jet -ski training mogen geven. En dus we zullen wel met een aantal mensen wat gewoon gaan experimenteren. Um, en dat zal uiteindelijk tot een uh, optelsommetje leiden. En niet onbelangrijk, uh, daar hangt natuurlijk ook een prijskaartje aan. Gaan we materiaal vervangen? Gaan we misschien wel een boot afstoten? Nou ja, allerlei vragen waarop we op dit moment nog geen antwoord op hebben. Maar wel een heel leuk traject. He, wat je al zei, we liepen ooit uh, in die zin voor in het gebruik. Um, en nu uh, zien we dat het toch weer terugkomt. En ja, wij willen gewoon altijd uh, met het meest betrouwbare en goede materiaal werken. Dus ja, logisch dat we daar ook naar kijken. Oké, okay. nou dan wachten we het rustig af. Wanneer gaat die beslissing vallen de komende winter? Um, ja, dat, dat weet je natuurlijk nooit 100% zeker. Ik zelf hoop dat we toch al richting het eind van het seizoen uh, zicht hebben op wat we, wat we nou willen en hoe we dat gaan doen. Uh. Misschien wel licht, volgend jaar 1 tot 2 jetskies. Wat, wat kost zo'n ding eigenlijk Ernest? Ja, dan ben ik geen penningmeester. Ja. Ik, ik, ik heb me laten vertellen dat een jetski ongeveer vergelijkbaar is met, uh, met onze kleinere renningsboten. Uh, en wat daar de precies prijs van is, dat moet ik, moet ik je echt. Uh... Nou ja. ik kan ik je niet vertellen? Ik schat op 10.000 euro. Ja, dat zou, het zou kunnen. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, we gaan het rustig afwachten, Jap, want um, de reddingsbrigade gaat met zijn tijd mee. Sterker ze waren hun tijd ver vooruit, maar ja, dan haalt uh, inzichten haalt ze dan altijd weer in. Dus um, we zullen het meemaken.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 Yeah, but tonight it's a different world Go out and find a girl Come on, come on, if that's all right Despite the heat, it'll be all right. and late Don't you know it's a pity the days Can't be like the night in the summer In the city, summer, in the city Was het hoor, vandaag, uh, was door vandaag, eerlijk gezegd. Het was trouwens uh, Love and Spoonful met uh, The Summer in the City. Je werd uh, ook nog eens een keer ooit uh, gebruikt bij een heel uh, mooi uh, moment in een film. Die Hard uh, 2 of Die Hard 3 zelfs, uh, dacht ik. Uh, daarin uh, kwam je ook uh, even in uh, voor. De uh, laatste keer dat dit uh, nog eens een keer gecoverd werd, uh, was door Joe Cocker. Bij sommige mensen wordt hij ook wel Joe Kokmeel genoemd. Maar dat uh, laten we dan maar even voor uh, de mensen die dat zeggen. Wij gaan weer uh, terug. Dan zeg ik, eigenlijk ik, moet ik uh, teruggaan naar uh, de plek waar Benno Veugel staat. En ik zeg ook, hij is inderdaad razend uh, vandaag. Want uh, hadden we net Ernst Brokmeijer. Maar nu, Benno, wie heb je nu aan het microfoon? Ja, we ja, hebben nu een, uh, iemand van de brandweer natuurlijk. Een van de twee organisaties die gast hier zijn van vanmiddag in deze Hulpverleningsdag Zandvoort. En Rocco van de Brandweer die, uh, nou, die gaat ons alles vertellen. Uh, wat de brandweer natuurlijk met name vandaag gaat doen. Want we staan tussen twee demonstraties in. En aan de ene kant, uh, Rocco, wat zien we uh, nou, zeg maar links van jou? Links van mij uh, geven we een demonstratie van technische hulpverlening. Dus uh, we nemen aan dat er een ongeval gebeurd is en dat de deur dus dicht zit. Die zijn we nu met uh, redgereedschap aan het openmaken. En wie's auto is het? Uh, dat is een lease auto. Die is <laughs> uitgegarancheerd. Dus, uh, <laughs> Oké, okay, jullie halen deze wagens uh, gewoon bij sloop vandaan denk ik. Het zijn geprepareerde auto's. Uh, de vloeistoffen zijn eruit gehaald. De motor is eruit. Dus eigenlijk wordt die kaal opgeleverd voor ons. Dus dat er geen... Uh, gevaarlijke stoffen meer eruit kunnen lopen. Ja, ja. Dus dat is speciaal geprepareerd voor ons. Tegenwoordig een uh, belangrijke taak, hulpverleningen van de brandweer. Uh, misschien wel nog wel meer dan branden. Uh, ja, uh, de branden. Ja, zeker. De branden tegenwoordig vallen gelukkig wel mee. En dit soort dingen, zoals technische hulpverlening, komt steeds vaker voor. Ongevallen met fietsers, met auto's. Vrachtwagens, ja, ja. Uh, dat is uh, nog gevaarlijker natuurlijk, want ja, dat is allemaal groter, zwaarder. En heb je ook gevaarlijker en zwaarder gereedschap voor nodig. Oh, wat? Tot hoever kan de brandweer in Zandvoort het aan? Tot hoever? Nou, we hebben twee auto's die volledig uitgerust zijn met uh, redgereedschap. En als er een, uh, een vrachtwagen bij betrokken is, ja, dan moet er een uh, hulpverleningsvoertuig komen. En die komt uit? Um, dat is voor mij uit Velsen of uit Hoofddorp. Oké. Okay. Oh, dat is wel een eentje weg, dus jullie staan er wat dat betreft wel even alleen voor. Ja, maar we zijn wel gewend op het circuit ook met ongevallen, dat we er in eerste instantie alleen voor staan hoor. Wij zijn best wel kapabel genoeg om dat uh, te doen. Even over het circuit, dat vind ik wel leuk dat je erover begint Rocco, want uh, Jaap Koper en ik die hebben jarenlang zijn jarenlang autosportverslaggever geweest. En wij kennen die raceauto'tjes helemaal van binnen dichtgetimmerd met, uh, om het zo maar te noemen, met, met buizen. Hoe, hoe, hoe doe je dat als brandweer? Dat heb ik me altijd afgevraagd. Hoe krijg je zo'n coureur er nou uit? Hoe krijgen we een coureur eruit? In principe gaat het in samenwerking met de dokter van het circuit. En die bepaalt van hoe de patiënt eruit gaat. Maar voornamelijk gaan we eerst ruimte maken in de auto. Dus dat we eerst gedeelte van buizen die bij de deur zijn, die halen we eruit. Zodat de dokter ruimte hebt om bij het patiënt te komen. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij doen. Ja, En ja. de okay. andere kant van ons, een tankauto spuit zoals het zo mooi heet. Volgens mij de vier -wheel drive. Ja, vier -wheel drive van, van Zandvoort. Die hebben we hier neergezet om een bak die we in de brand kunnen zetten. Te laten blussen voor de kinderen. En als de kinderen dat goed doen, dan kunnen ze een, een oorkonde krijgen. Getekend en wel door ons. Asje me nou, dus dat is, uh, nou, dat is wel uh, ontzettend leuk. Dus uh, jullie uh, zoeken dan ook hele jonge brandweermensen? Wij zijn altijd op zoek naar jonge mensen. En de kinderen zijn natuurlijk de bakenmat van de ouders. Dus als de kinderen tevreden zijn, worden de ouders tevreden. En die worden ook nieuwsgierig. En die kunnen we misschien naar binnen halen om bij de brandweer te komen. Hoeveel mannen heb je nog nodig? Nou, het is natuurlijk, elk jaar is er wel wat verloop. Dus we proberen elk jaar altijd mensen naar binnen te halen. Ja, hoeveel mensen heb je nodig? Uh, ik zeg, we kunnen er makkelijk tien gebruiken. Want voordat je ze eigenlijk wat aanzet, ben je alweer twee jaar verder, vanwege de opleidingen en die ze moeten doen. Dus voor brandwacht, die opleiding, duurt twee jaar. Daar kun je wel vanuit gaan. Dat is de basisopleiding. En daarna kun je verder gaan voor technische hulpverlening. Dus er dus zijn modulewerkingen in stad. En dan gaat het steeds verder. Um, mensen die dit horen en denken... Nou, dat lijkt me wel eens interessant. Kunnen ze een praatje komen maken hier? D daar zijn ook anderen voor die, die het hele verhaal kunnen vertellen... als je bij de in gaat. Ja, we hebben hier een, een uh, wervingscomité. Uh, en die zijn hier ook aanwezig, een aantal mensen. We hebben hier ook in de caserne nu... tot de 4 uur hebben we een, stal, een stalletje staan... Waar uh, informatie uitgedeeld wordt. Waar je ook informatie kan inwinnen. En dus ook de gegevens kunnen gewoon ja, uitgedeeld worden aan de mensen. Wel, ook nog de ladderwagen. Die staat aan de zijkant van het pand. Dus als mensen interesse hebben kunnen ze een keer met de ladderwagen omhoog. Om de standvoort van uh, bovenaf te bekijken. Hoe hoog is die? Deze kan 30 meter hoog. Zo. Dat is de, de langste ladderwagen van de hele regio denk ik. Dat is de langste ladderwagen van de hele regio. En deze heeft ook nog een knikarm. Dus we kunnen hem ook nog op een dak neerleggen en dan aan de andere kant van het dak kunnen laten zakken. Dus oh ja, ja. voor ons veiliger om te werken. Ja. Nou, hartstikke gaaf eh, om het maar zo te noemen. Eh, straks natuurlijk meer Jaap over de brandweer. Want daar zijn we tenslotte te gast vandaag en we gaan er een gezellige middag van maken. It's stupid, it's stupid, it's stupid, don't stop, it's right. stupid, it's stupid, it's stupid, don't stop, it's right. stupid. donna. Ze was ook weer in het uh, nieuws uh, van de week. Ik geloof dat ze weer een uh, nieuw vriendje heeft uh, die uh, iets ouder is als haar uh, dochter Loerders. Uh, ik zat daar ook uh, net naar uh, de TT van Assen te kijken waar uh, men uh, klaar uh, maakt voor de grote wedstrijd uh, voor vanmiddag. De gp klasse Ik zei net uh, bij aanvang uh, die uh, Wilco Zelenberg, maar dat moet natuurlijk Jurgen van de Goorberg zijn. Dus ik moet wel even opletten met uh, wie ik te maken heb. Maar als ik naar die man kijk dan uh, denk ik ja. Ik kon zo maar een broer van Johnny Hoogland zijn. Dus ik uh, moet wel de, de naam bij de goede uh, persoon uh, zetten. Want anders dan heb ik er uh, nog uh, niet zo gek veel aan. Uh, overigens, Madonna met uh, dit nummer, Give It To Me... Uh, is uh, trouwens uh, de medewerking van Pharrell Williams. Die heeft trouwens een enorme hit uh, met dat happy uh, gehad. Voor de mensen die uh, bijvoorbeeld het WK intensief volgen... elke keer als de spelers uit de catacomben van de, de stadions uh, komen voor de tweede helft wordt dat nummer dus stevast uh, gespeeld. En <tiek> ik denk dan van... nou ja, er zal er altijd wel ergens één aan het eind van de 90 minuten... aan het uh, kortste eind trekken. En die zijn dan niet zo happy meer, eerlijk gezegd. Maar goed, uh, dat uh, is dan slechts bijzaak... Ik denk dat uh, straks Benno uh, voor de, de tweede keer, uh, of straks uh, voor de bijdrage, bij het programma van Rob en AJ zal gaan komen. We hebben nog, uh, nog hele leuke muziek uh, klaar liggen. Bijvoorbeeld uh, deze. Die komt dan weer uit het bizarre platenvakje van Rob Harms. Die heb ik dan al gelijk even voor hem weggekaapt. Kan hij die alvast niet meer draaien? Maar goed, uh, dan draaien wij hem in ieder geval. Uh, hier bij CFM Zandvoort, uh, Lionel Richie. En die kijkt naar het plafond, maar ik zie geen dansers daarop staan. Maar hij heeft het er in ieder geval over. Kopje. Gelukkig hebben we de foto's nog. Uh, een optreden van Brechtje Lacour samen met Michel Eubel afgelopen donderdag bij Alternative FM. Dus uh, bij deze ook meteen de vuurdoop uh, gaan we in een gewoon regulier programma. Want ja, je moet het uh, ook niet nalaten om ook een beetje die uh, popmuzikanten, dat ene zetje, in de rug uh, te, te gooien. Dus dat doen we dan ook uh, bij deze. Graag gedaan. Uh, er zit ook niet uh, al te veel, uh, veel aan vast hoor. Uh, moet ik je er eerlijkheidshalve bij zeggen. Maar zij uh, was samen dus uh, te gasten uh, in ons uh, programma afgelopen donderdag. Nou, we hebben er nog eentje te gaan. Uh, dat is uh, deze van uh, The Who. En ik geef graag het stokje door aan de andere twee. We Try dig what we all s say. About my I'm not trying to cause a big s s sensation. About my I'm just talking about my generation. What we all? Big I'm trying to cause a big sensation. He's talking about my generation. Get around. my dreams fade. ain't doin' look awful. my I I die before I get on.